Nou, stil zitten, we vertrekken naar Spanje! Wanneer zijn we er? Ja, we zijn er geloof nog niet. Ik moet plassen! Er valt niet te plassen! Ik ben zelfs Ik word misselijk! Ja, dan worden ik misselijk! Lekker bakken op het strand dat gaat ons wat vervelen, het Wel We leggen mee zovele, alle dagen feest Hier in Tarmolinos, wij roepen om de beurt. Signor, bieros, bieros Wat bier, om, en mooie señoritas Als we op vacasie zijn, dat kost dat wel zetas. Wat bier, om, en mooie señoritas Als we op vacasie zijn, dat kost dat wel zetas. Wat bier, om, en mooie señoritas als we op vacances zijn, dat kost dat wel verseta's Wat bier, lasso, en mooie señoritas Als we op vacances zijn, dat kost dat wel pesetas.